In Duitsland is ophef ontstaan over de Russische ambassadeur. Die is van plan de komende herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog bij te wonen. Zonder uitnodiging, want de Duitse regering heeft organisatoren opgeroepen... ...Rusland uit te sluiten van herdenkingen. Duitsland denkt dat Russen de herdenkingen willen misbruiken... ...om de aanvalsoorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen. Tachtig jaar geleden speelde de Russen een belangrijke rol... ...in het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland wil niet dat Rusland daar nu mee gaat pronken. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz legt zijn functie neer. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CBS. Waltz lag onder vuur vanwege de Signal Groups-chat... over de Amerikaanse aanval op Houthi-rebellen in Jemen vorige maand. In die chat had Waltz per ongeluk de hoofdredacteur van het tijdschrift The Atlantic toegevoegd. Vervolgens deelde defensieminister Hexet de plannen voor de aanval. Waltz stapt nu dus op en ook zijn adjunct vertrekt. Na het handelen van Hexet loopt nog een intern onderzoek bij het Pentagon. Het belangrijkste doel van de oorlog in Gaza is de overwinning, niet het terughalen van gijzelaars. De Israëlische premier Netanyahu heeft dat openlijk gezegd op een bijeenkomst in Jeruzalem. Familieleden van gijzelaars reageren verontrust. Ze vinden het terughalen van de gijzelaars het hoogste doel. Eredivisie-topscorer Sam Stijn gaat naar Feyenoord. De Rotterdamse club heeft een akkoord bereikt met de FC Twente... waar Stijn onlangs nog zijn contract verlengde. Feyenoord betaalt naar verluid tussen de 10 en 13 miljoen euro voor Stijn. En daarmee is Stijn de duurste aankoop ooit in Rotterdam. Dat is weer nog vanavond helder. Vannacht is het graad of 13, morgen weer veel zon en 19 tot 26 graden.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 See the world.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 ik uit de toon blij dat ik uit de toon val.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 Al ruim een week van tevoren haar single aan te kondigen. Hetzelfde geldt ook voor Davis. Die ga je straks ook nog horen. Uh, want die hebben we vorige week ook nog laten horen in uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar officieel komt die single eigenlijk morgen uit. En er zit ook nog een video bij. En dit is de single waarbij het hoort. En dat nummer dat heet Boven verwachting.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 Van je bronstige klokken hier in het donker van Babylon. Naar daar is de mist met zijn magere list de dauw trekt je sluiers omlaag. En je geeft aan de wind wat je mij nog niet geeft, je lacht in de nacht.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 To fly for a second, even if falling down.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 Know what I would say if we would meet again? Would you smile? Should I stop wondering? I'd say I'm sorry. It wasn't meant to end like this. Maybe I'd ask you to stay just for a little while.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 Smile, should I stop wondering? I'd say I'm sorry it wasn't meant to end like this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 En die Tuskehead is nog geweest in september van het afgelopen jaar. En ja hoor, alsof de Duffel ermee speelde. Het was weer eens warm in die studio. En wie was er ook bij? Uh, Onze burgemeester David Malenburg. Dus dat was wel weer iets waar we een beetje lol mee hadden. Ja, want uh, Tusk het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 Ga je dan een beetje op uh, uh, voort. Uh, er komt gewoon. Ja, ik weet ja. niet zo goed hoe ik moet leggen. <laughs> yes. ah, ze zeggen altijd. Uh, ja, tenminste dat heeft een uh, leraar Nederlands tegen mij ooit wel eens uh, verteld. Als je iets uh, wil opschrijven. Of een verhaal die wil bedenken. Dan is het 99% transpiratie. En 1% uh, inspiratie.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 You yeah.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 I knew you didn't care